Jeroen van Kamp met het nrs De Oostenrijkse president Alexander van der Bellen... lijkt in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen... een absolute meerderheid te behalen. Dat betekent dat er geen tweede ronde nodig is. Met de meeste stemmen geteld staat Van der Bellen... op ruim 56 van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal, Walter kroos Rosenkranz van de rechtspopulistische FPÖ, komt niet verder dan 18 Van der Bellen is verbonden aan de partij De Groene... maar deed net als zes jaar geleden... als onafhankelijke kandidaat mee aan de verkiezingen. Sinds de start van de tegenaanval op Rusland de eind augustus heeft de Oekraïne bijna 1200 vierkante kilometer land heroverd in de zuidelijke regio Gerson. Dat zei militaire woordvoerder op de nationale televisie. Ook in de regio Lugansk meldt de Oekraïne vooruitgang. Het, lever heeft daar, het leger heeft daar naar eigen zeggen zeven dorpen en steden heroverd.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 In Almere is vandaag de Floriade afgesloten. Het wereldtuinbouwevenement leverde de stad een verliespost... van bijna 100 miljoen euro op. De Floriade trok niet de beoogde 2 miljoen bezoekers. De teller bleef steken op een kleine 700.000. De laatste week was het nog vrij druk... dankzij kortingsacties en het mooie weer. In de Eredivisie heeft PSV de aansluiting bij de kopposities behouden. In Friesland waren de Eindhovenaren met 1-0 te sterk voor Heer of Heen. Doelpunt werd een kwartier voortijd gemaakt door Kakpo. PSV staat nu weer derde op twee punten van koploper AZ. Dat vanmiddag met 2-1 bond van FC Utrecht. Feyenoord klopte FC Twente met 2-0 en staat vierde. Verder eindigde Ahead Eagles tegen Kambuur in 0-0.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1511 hier op ZFM. Mijn naam is Ben of uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Meta Human, zo heet dit eerste album van, nou ik weet niet of het zijn eerste album is, maar in ieder geval, het is, komt van Sverre Knoet Johansen. Ja, je hoort het al, het is allemaal Scandinavisch waar het vandaan komt. Het andere album uh, van de groep uh, VRI, zo spreek ik het maar even uit. Um, ja, dan moet je even op mijn website kijken, peacefulradio.info, want ik kan het allemaal echt niet uitspreken. Dan komt Ancient Future met Let's, dat is een single, live music. Ja, um, we hebben natuurlijk weer wat singles, want ja, de artiesten maken heel veel EP's en singles, brengen ze op de markt. En dat is, was, uh, nou ja, voor een jaar geleden was het eigenlijk uh, ondenkbaar in de age muziekwereld. Het was heel sporadisch. Wat gebeurt er nog meer? We hebben wat uh, natuurlijk van de. Uh met andere muziek. Ja, ik zit even te kijken op mijn lijstje. Wat je op de achtergrond hoort, daar word ik ook een beetje door afgeleid. Dream of the Unicorn van Simon Cooper. Van het, van het Nederlandse label Oriane Music. Daar heeft hij de nodige albums voor gemaakt destijds. Dan gaan we natuurlijk ook uh, met Simon Cooper. Uh, dan hebben we nog andere vriendinnen die ook bij Oriane zaten. Zoals Gregor Telen een Nederlander. Met de Dr Dragon Friends Verder, we weten helemaal niets over Gregor Thelen. En dat is altijd natuurlijk wel, uh, wel knap als je zo uh, um, uit, het, uit het zicht of uit de schijnwerpers weet te blijven. Ja, zijn is een hele eigen keuze. Goed, gaan we lekker luisteren naar Peaceful Radio Show 1511.